Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische luchtmacht zegt dat er vannacht aanvallen zijn uitgevoerd op doelen in Syrië. De aanvallen waren volgens Israël een vergelding voor twee raketaanvallen gisteren... vanuit Syrië op de door Israël bezette Golanhoogte. Wat de doelwitten van de aanvallen waren, is onduidelijk. Vrijdag voerde de Israëlische luchtmacht ook al een aanval uit op Syrië... nadat een drone was neergekomen op een school in de Israëlische badplaats Eilat. De Verenigde Naties zeggen dat vannacht een van hun kantoren in Gaza is beschoten. Daarbij zou een onbekend aantal mensen zijn gedood of gewond geraakt. Onder hen ook burgers die in het kantoor schelden. De Leidse studentenvereniging Minerva heeft aangifte gedaan van geweld tegen een afdeling binnen de vereniging. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om een incident van een week geleden. Een jongeman zou toen in zijn buik zijn geschopt. Twee dagen later werd hij opgenomen in het ziekenhuis met mogelijk een gescheurde mild. Minerva Bestuur zegt volgens de krant dat dit soort gedrag niet thuishoort binnen de vereniging en deed dus aangifte. De leden die aanwezig waren bij het geweld zijn voorlopig geschorst. Filip Cocu stapt op als trainer van Vitesse. Dat heeft de technisch directeur van de club bekendgemaakt. Vitesse verloor gisteravond het thuisduel tegen Herenveen met 1-3 en staat laatste in de eredivisie. Tijdens de wedstrijd wapperden supporters met witte zakdoekjes en spandoeken die vroegen om het ontslag van Cocu. Bij de uitgang van het Gelre droom was het even onrustig. Boze supporters gingen verhaal halen bij de leiding van de Arnhemse club... die niet veel later bekend maakte dat Philip Cocu opstapt. Het weer, het is nevelig met regionaal mist. Vooral langs de kust kan er wat regen vallen. Later is het op de meeste plaatsen droog met in het noorden wat zon. Later op de middag meer bewolking en mogelijk regen bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 nog een beetje snifferkoud. Bij hoofdontsteking krijg ik te horen. Dus uh, hè? ja, de R zit in de mouw. En uh, de griepprik, uh, ja, daar doen we niet aan. Dus uh, ja, dan krijg je het toch even flink te pakken. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaatsen Zandvoort. Zondagochtend een uur lang alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de eerstvolgende artiest. Heiman Scholten, hoe is die geboren? De roepnaam Bob, geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983. Een Joods Nederlandse zang en u hoort hem nu drie liedjes achter elkaar. Bob Schoten met onder andere Zet de klok maar stil, Ching Tara en het Lied van de Zee. Zet de de Zellig, hij kent geen tijd wanneer je andere vrienden bent Je lacht en raakt dan in je element Door het vele gepraat is het heel gauw laat Men kijkt de klok eens aan Maar zegt er een we gaan meteen dan zingt er echt spontaan Zet de klok maar stil, want we gaan nog niet naar huis Zet de klok maar stil, want we voelen ons hier thuis Over honderd we zijn niet meer bij elkaar, grijp de stand nog je kans en ding mee, alleen. Zet de bal, maar stil van te gaan of niet naar huis. Zet de bal, maar stil van oh, de boeren van je tuin. Honderd jaar zijn we niet meer bij elkaar, grijp de stand nog je kans en ding mee, alleen. Feest, het feest begint het meet met algemeen gegaat. De een die snurkt, de ander valt in slaap. Maar na een paar uur raakt men in huur, de vrolijkheid begint. En klinkt vol spijt, is bijna tijd, dan roept men eens gezin. Zes de klok, maar stil, want we gaan nog niet naar huis. Zes de klok, maar stil, want we voelen ons hier thuis. Over honderd zijn we niet meer bij elkaar? Grijp de hand, nog je kan, en zing mee, alleen. <tied> Ter er tegen tegen Denk dan maar die narigheid verdwijnt En net zo zeker als na stromen regen eentje straks weer het zonnetje verschijnt Waarom zeuren, waarom treuren, tjink tada Laat je uren niet verzuren, tjink tada Zoek wat vreugde in een melodietje En zing een liedje En alles komt terecht Stel je zorgen uit tot morgen, tjinktara! Zoek een pretje dat verzet je, tjinktara! Profiteer van alles wat het leven je heeft te geven, tjinktara! Als je geen champagne kunt betalen, vind je ook plezier bij een glas bier. Kan je geen doezijn sigaren halen Haal op dan dan me rustig drie keer vier Sta niet stil bij duizend kleine dingen Zit niet in de put bij elke strop Draag je zorg met zingen te verdringen Door een vrolijk liedje knap je op Waarom teuren, waarom treuren, tada. Laat je uren niet proberen, tada. Zoek van weleens in de mistie, een en het middietje En zing een En alle het om te redden Stel je zorg wat Het morgen tient eraan Zoek een vriendje Dat verzent je tient eraan Profiteer van alles wat van alles wat het leven je heeft te geven Timbong Tara, Timbong Tara, Timbong Tara, Timbong Tara Een jongen stond aan stille strand, hij tuurde naar de zee zijn haartje zong het mooie lied, daar zil de golven mee. De ernst en bewondering lag op zijn aangezicht. Zijn ogen paar weerspiegelen en glimp van het hemellicht. De golven die zingen, kom mee. De golven die zongen het liefst van de zee, ze riepen hem aan en ze lochten hem mee. Hij sprak wanneer ik groter ben, wil ik een zeeman zijn, dan word ik op een en de jongen ging toen langzaam heen, bezonken en tevreden. Nog eenmaal omziend sprak hij zacht, tot weerziens, lieve zee. De golven die zingen, kom mee met mij, dan heb je de ruimte. Zo vrij. De golven die zongen het lied van de zee. Ze riepen hem aan en ze lokten hem mee. Na vele jaren koos een schip met Belgisch vlag de zee. Nam een jonge frisse borst als licht matroosje mee. Hij wende eenmaal nog het hoofd en keek naar het stille strand. Toen vond zijn blik de grote zee, hij deed zijn woord gestand. Lied van de zin Ze riepen van Bob Scholten. En als laatste hoorde u het Lied van de Zee. ZFM het antwoord lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is het pseudoniem van Johannes Hendrikus van Musje. Dan hebben we het natuurlijk over Johnny Jordaan. Geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En al daar overleden. Op 8 januari 1989 was de Nederlandse zoon, zanger en vertolker van het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam. En het bijzonder natuurlijk over de Amsterdamse Jordaan. En hij werd geboren op de hoek van de Rozenstraat in de Lijmbaansgracht. Hij was langs twee kwanten een neef van Karel van Brugge. Die we natuurlijk kennen als Willy Alberti. Gaat u ook straks horen. En de moeder van Jordaan was een zus van de vader van Alberti. En de vader van Jordaan was een broer van de moeder van Alberti. En vanaf hun achtste zongen de twee neven samen op straat in de cafés liederen, over, uh, liederen om geld voor hun familie bij elkaar te sprokkelen. En 9 voor leven ver verloren Jordana, vechtpartij met Alberti in Oog. En dat werd vervangen door een glazen oog. En ze bleven gelukkig gewoon goede vrienden. En ze maakten ook een hoop mooie muziek. U hoort hem nu, Johnny Jordaan met zijn mogen van ons zeggen wat ze willen. Je weet, hoge bomen vangen veel wind. Mensen kunnen soms zo hard zijn. Vooral als het je een beetje goed gaat, dan weten ze veel over je te vertellen. Nou ja, dan moet je gewoon flink zijn. Maar nou, ze mogen van me zeggen wat ze willen. Dat is ook de titel van mijn boek. Waarin ik heel openhartig over mijn eigen leven vertel. Zoals het is en zoals het geweest is. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. Maar Jordanezen zijn niet slecht. Ze beweren meestal liever die zon te gillen. Dat een Jordaner altijd weg. Ze mogen van ons zeggen wat ze willen De Jordanaises zijn een volk met flair We hebben wel ons eigen taaltje Maar Jordanaises zijn niet ordinair men zegt de Jordanezen, die worden zo gauw kwaad. Dat zal de wereld zo wijzen, maar ze zeggen waar het op staat. We hebben grote monden, maar ons hartje is heel klein. Nooit zal het ons schamen om Jordaanese te zijn. Ze mogen van ons zeggen wat ze willen, maar Jordanezen zijn niet slecht. Ze beweren meestal liever die zon te gillen, dat een Jordaner altijd bent. Ze mogen en ons zeggen wat ze willen. De Jordanezen zijn een volk met vleer. We hebben wel ons eigen taaltje, maar Jordanezen zijn niet ordineer. Je moet zo rechtswetsen, Het is slecht in de Jordaan. Maar laat ze rustig kletsen, daar moet je boven staan. Ja, zelfs de televisie had een hele ploeg gestuurd. Maar wat ze nerve maten, lijkt meer de Russe buur. Ze mogen wel nog zeggen wat ze willen. De Jordanezen zijn een volk met flair. We hebben wel eigen getaaltje, maar Jordanezen zijn niet ordineer. Ze moeten het laten, ze doen te praten. Jordanezen zijn niet slecht.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 Eigenlijk verdwijnen Met de cafés In elke straat of steeg De dat ik in de Moest eigenlijk verdwijnen Dus Als het even kan, ja dan Als het even kan, ja dan Saat ik zelf alle frissen. Denk direct dat dan trouwen? Het vrouwelijk schoon wil boter bij de vis. Het vrouwelijk schoon, dan denk ie dat dan trouwen. Dus als je even kan, ja dan. Als je even kan, ja dan. Zorg ik dat het vrij blijven is.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 Zo heerlijk rustig, er klinkt een lampharmonica. Die speelt door Rimi Fasola. Tralali, tralala. Zo heerlijk rustig, ja, yeah, ja. Yeah. Een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig, het heeft een heel eigen taal en het klinkt allemaal.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 En voor Wim Zonneveld hoorde je Johan Kaart met... Uh, als het even kan, ja dan. Dat was een opname uit 1961. En de volgende artiest, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... zijn, uh, zijn er twee. Snip en Snap, als een Nederlands komisch duo bestaan uit Willy Walden. Dat was Snap en Piet Muizelaar. dat was Snip. Met hun eigen reviertrokkers in de periode van 1937... 1977 volle zalen. En de acte die werd bedacht door Jacques van Tol, die hem grotendeels had overgenomen van een act van het duo Leon Solsen en Piet Heesen. Dat waren Wip en Snip. En Walder en Muiselaar voerden hem voor het eerst op in 1937 in een uitzending van het afro radioprogramma De Bonte Dinsdagavondtrein. En het duo had aanvankelijk geen zin om in vrouwendracht oudbollige grapjes uit te wisselen. Maar op aandringen van theaterproducten, producent René Sleeswijk, wilde men voor een eenmalige radio-uitzending wel een uitzondering. Maken. En het optreden werd door het publiek zo leuk gevonden... dat de Avro een promotietour bij Sleeswijk bestelde... waarin Snip en Snap een publiekstrekker moesten fungeren. U hoort ze nu Snip en Snap het ode aan Amsterdam. Opname 1957.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 Een fijn gebrade kippetje met wijn In Parijs of caviaal in Oost-Berlijn Amsterdam, Amsterdam Ik had geen baan waarom ik ook kwam En al maakt de emigratie nog zoveel Dan, dan, ik blijf thuis omdat ik Amsterdam. hou van Amsterdam Monsieur, dames en france Sous les toits d'Amsterdam Parole de Guy de Maupassant En musique de Guy de Michelin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 Wordt die tram man woest en roept hou je koest. En dan krijgt monsieur Van dam met die man van de tram Trammenland sous l'Étoile d'Amsterdam. En jetzt in Deutsch, 1, 2, 3, los! Waarom is Amsterdam zo so schön? Waarom is Amsterdam zo so schön? Waarom is Amsterdam zo so schön? Zo so schön! Zo so schön! Denn die Marken sind willig Und der Kaffee sehr billig Auch die Butter en Schinken, dat die krachtig so stinken. Ja, dat is nur een Fabel. Stekken Sie Ihren Schnabel in een Kognak met Eier, en dan hebben Sie Feier. En Sie werden zich freuen, wenn Sie holländische Neuen mit ein Schwiebelchen essen, dat sind Delikat essen. Oder lassen sich eben mal einen Rauschweischer geben. Kein Hotel meer te kriegen, hebben we dat Vergnugen, weer een wieder einzupombardieren. Vielleicht hebben ze immer noch een Schlüssel von zinnen. Daarom is das... Ik geboren, zie je de toren voor het kariljoon.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 De eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bandy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greuneloo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer uit Zandvoort. Gauwofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer een volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer uit Zandvoort. Zing je het zo? Of zing je het zo? Wie wat met u de dee? Het is vlug geleerd, het gaat als gesmeerd. Doe als ik kan fluit smeer. mee. Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Deze melodie en ik sta vol dom. je het zo? Of zing je het zo? Bibab met de D je leert het direct. Zo gaat het perfect doen als ik een eens dus mee. Heb ik soms een slecht humeur? Valt het werk me zwaar? Lijkt het leven mij een sleur? Het recept is klaar. Een goede raad, kan heus geen kwaad, ik heb het zelf al geprobeerd, heb het gewaagd, en ben geslaagd, vlug een paar noten verriskeerd. Afluit je het zo, of zing je het zo, wie bent de het is vlug geleerd, het gaat als gesmeerd, doe als ik een fluit mee.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 Ben ik stapeltoon, of fluit je het zo, of zing je het zo? Je bent met je leert het direct, zo gaat het perfect. Doe als ik een fluit mee, doe als ik een fluit mee. Fluitliedje, het was Henk Scholten met fluitliedje, kan het ook anders? En daarvoor hoort u de Rio met afscheid van Holland. En daarvoor nog een stukje van Snip en Snap met Odaan Amsterdam. Amsterdam. Opname 1957. En de volgende artiest kennen we allemaal. Ik heb u straks verteld dat hij uh, het ogen van uh, Johnny Jordaan heb? Uh, ja, tijdens een vechtpartij uh, dat Johnny Jordaan een glazen aan overhield. Dat hij zijn oog verloren was tijdens een vechtpartij toen uh, Johnny Jordaan negen jaar oud was. Dat was Willy Alberti. En dat is de artiestenaam van natuurlijk Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926... En al daaroverleden, op 18 februari 1985. Een Nederlandse zanger en natuurlijk uit de Amsterdamse Jordaan. En daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt ver na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht... die zowel het levenslied als opera kon zingen. En daarbij zong hij natuurlijk ook een heleboel Italiaanse liedjes. En uh, u hoort hem nu samen met, uh, met zijn dochter Willeke Alberti. En ik zei u straks toen ik het nummer draaide van Wim Sonneveld met uh, Zo Heerlijk Rustig. Nou, uh, het volgende nummer is eigenlijk uh, dezelfde muziek. Het is volgens mij iets sneller afgespeeld, maar uh, alleen met een andere tekst. U hoort Willy en Wilke Alberti met: Dag mevrouw, dag meneer. Dag mevrouw, dag meneer. Nou, dat was het dan weer. Zaterdagavond, hij is de speculaas, Vierde u Sinterklaas. Zaterdag. Van Lucille de Mul, een chocoladehart. Daarvan krijgt Sive dan wellicht ook zijn pad. Zaterdagavond. Onze Jackie, de pulterman van de band. Wordt met echt pepernotenschrift verwend. En zo krijgt deze show weer een happy end. Zaterdag. Cause yeah. Om een eerlijk mens te zijn Als het om versieren gaat Je kunt niet altijd zeggen Wat je werkelijk voelt Je bent ben bang dat, dat je een slater slaat Om nog vandaag van jou te zijn mm -hmm. la, la, la, la, la, la, la. Wat zou je doen Om nog vandaag van mij te zijn Oh, moet ik origineel zijn Of is dat nog te vroeg Segment, wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vader zet. Ja, mensen doen gewoon hun rol echt genoeg. t <laughs> t Stukje muziek van uh, Willy Alberti. Nu was hij samen met Johnny Jordaan, Tante Leen... en nog meer uh, gasten en artiesten met uh, Louis Davis Davismedley. Het met live uitgezonden op een, uh, een televisieuitzending. Uh, tijdens een televisieuitzending. En daarvoor hoorde u Sandra en Anders met Als het om de liefde gaat. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe. Geboren in Den Haag op 19 april 1890... en overleden hier in Zandvoort... Op 24 juni 1959. En waarschijnlijk is hij voor u beter bekend... onder zijn pseudoniem Lou Bandy was een Nederlandse zanger en conferencier, die een heleboel leuke plaatjes heeft gedaan... en een heleboel baantjes heeft gehad. Hij is afkomstig, was afkomstig... uit een Haagse arbeidsgezin. Hij werkt als piccolo, huisbediende, straatzanger en als dienstplichtige bij de marine... voordat hij in 1915 een serieuze carrière... in het variété begon. En dan valken trad hij op met zijn broer Willy... onder de naam de Bandy Brothers. Bandy is voor Amerikaanse omkering van de lettergrepen... Die en al snel bleken de karakters van de twee broers totaal anders te zijn. Dus uh, ze botsten behoorlijk, dus uh, uiteindelijk uh, gingen ze uh, solo verder. U hoort hem nu, Lou Bandi, met Zoek de Zon Op. Ja, hey, uh, zoek de zon op, dames en heren. Het zonnetje weer schijnt En de kou loopt op zijn eend Krijg je het heerlijke gevoel Alsof de crisis zo verdwijnt Alles trekt naar bos en zee Want er is het weer oké okay. En de mensen, dieren, bloemen Planten alle juichen mee Zoek de zon op, dat is van verveen Want een beetje zonneschijn Dat moet er zijn staat wel de zon Maar niet houdt de huid Maar als je boter op je hoofd hebt, Blijft er dan maar liever uit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 Stap wel aardig zo'n, maar houdt de huid Maar als je boter op je hoofd hebt, Blijft er dan maar liever uit Ja, ja, ja, laat.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 maar als je boter op je hoopt te blijft er dan maar liever uit. De Leef de van de Leer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 u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Zo lekker wal... De wereld, Oh we zijn op de wereld, niet allen gelijk. De een wordt geboren in een villa Of slot maar de ander roept mama in een vochtige kroon. Maar iets. Blijft hetzelfde, of je arm bent of verrijst, dat is voor ons alle gelijk. Want kijk naar de hemel, dan zie je de te meteen de zons. Weer een beetje vrolijk zijn overal waar zij belandt. Zoek het, zoek het, geef haar veilig spoor. Zoek het, zoek het, zoek het, laat haar lachen door. Want die volgebrokte, dinsdagavond. dinsdagavondrein, puf, u dus zorgen. Willy Alberti, dit keer uh, Willy Alberti, de vader van uh, Wilke Alberti met uh, ja leuke plaat heb ik een paar weken geleden ook voor u gedraaid, de bonte dinsdagavondtrein. De tune die hij toen ingezongen heeft. En daarvoor hoor je u nog een stukje van Johnny Jordaan... met een hit -betally. En tot zover ook dit uur van uh, Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard zometeen veel plezier met CFM Jazz. Ik bedank nog eventjes kort draaien... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie... oud-Hollandstalige muziek. Aan, aan de zaterdag of volgende week. Op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En volgende week zondag tussen 9 en 10... ben ik weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met Wim Sonneveld met Op de Step. Ik wens u een hele fijne zondag en ik zeg tot ziens